Ja, hallo luisteraarsjes, jullie luisteren weer naar HNOH Radio. En uh, het is vandaag uh, zondag 20 november 2016. En uh, we gaan weer een uurtje podcasten met natuurlijk onze vriend Jacco. Hallo Jacco. Goedenavond vanuit een uh, winderige gevel. Oh. Wat een wind, hè? Vroei, vroei, vroei, wat een wind. Ja. Hoi. Ja. Hier heb je ook flink, uh, flink uh, gewaard, hoor. Zo. Ho, ho, ho. Nou, ik ging vanmiddag even een, een stukje door de weilanden heen. En uh, nou, ik had gewoon moeite om over hen te blijven staan. En het kostte gewoon moeite om uh, om te blijven lopen. Heel. Bijna alle kanten op. Ik denk dadelijk waait het dak eraf, joh. Weet je, hoor. Ik denk, zo dan. Oh, ik denk uh, dat er heel wat uh, doodhout naar beneden is komen donderen. Ja, want... Uh, ja. Nou, er waren wel ook al bomen omgewaaid, want donderdag is er zelfs bij het plein in de buurt, vlakbij de viaduct, uh, uh, zijn uh, bouwstellingen naar beneden komen waaien. Gelukkig geen gewonden, maar uh, dan moesten ze zelfs uh, een deel van de weg afzetten. Ja, met dit soort weer moet je ook helemaal niet in het bos komen. Nee, levensgevaarlijk hè is nee, gevaarlijk. Uh, ik zag een rijtje dennenbomen en dat was zo'n rijtje die stond langs een weiland op, dus die stond vol in de wind, want die stonden daar in hun eentje, een stuk of tien naast elkaar denk ik of zo, zoiets. Nou, uh, dat ging zo hard een keer, ik denk ik ga er niet eens langs, want uh, ik, uh, als, je, als het nog even duurt, de dan gaat er een om. Ja, hij zal er maar toevallig net langs lopen, he. He? Ja, dan is het wel voor... einde oefening. Dat zo'n verkeersbord ineens op je ei valt. Hm. Oh. Dat niet... Ja, dat dat, was, ik niet, nou. dat niet best, nee. Weet je nog laatst, toen, uh, toen hadden we het ook een keer in een podcast, hadden we het over uh, van, van die vloggers die, zeg maar, dan betaald kregen stiekem voor een product te promoten. En, uh. en, en dat, zeg maar, ja, dan zaten ze, lieten ze iets zien of zo. Of ze zaten bijvoorbeeld... Uh, uh, in, in een filmpje een zak chips te vreten. Maar dan zeiden ze er niet bij dat ze door die chipsfabrikant betaald werden om dat even te doen, weet je wel? Mm -hmm. was er, gisteren was er weer wat nieuws uh, op, de, op de radio. Een programma, daar ging een moeder van twee tienermeisjes in, in discussie met zo'n Nederlands meisje dat allemaal vlogs maakt van make-up. Dat schijnt hartstikke populair te zijn. Van die YouTube-filmpjes van meiden die voordoen hoe make-up en haar en alles wat net... ...beauty en schoonheid te maken hebben en zo. Alleen deze ging een stapje verder. Die ging ook uh, over hoe je met, uh, met, uh, zeg maar met injectie naalden, botox... En oh, op, ik heb zo'n geloof ik, ja. Op, ja. ...opvullerens de lippen opspoten... ...en de, de huid plooien, strak kon, kon spuiten. ontspuiten en ja, alles. En dan nog zo... Dan zei zo moeder van, zei moeder van ja, ik, ik, avond, ja, ik wil eigenlijk dat je daar gewoon mee stopt... ...want ik heb een dochter van 12 en die zit daarnaar te kijken... En die denkt nou, zo dat dat een normaalse zaak van de wereld is. Okay. En, en, en dat je eigenlijk al die dingen moet doen om er een beetje bij te horen. Ik vind dat ze dus eigenlijk streng, streng straffen dat soort dingen. Echt extreem hoge straffen opgeven. Ik vind, uh, ze manipuleren mensen, weet je. En ik vind uh, eigenlijk, uh, ja, want hebben ze het over racisme. Maar als mensen maar hun lichaam moeten veranderen, dat is eigenlijk ook discriminatie. Want dan hoor je dan niet bij als een, een, een, een, volgens de norm, want wie bepaalt wat schoonheid is, wat mooi is. Wie bepaalt dat? Je bent zoals je bent, toch? Ja, het wordt natuurlijk ontzettend op het moment ingeprint. Ingep je moet er uh, fit, uh, fit uitzien. en Je moet er super slank zijn. En je, uh, het zou hè, zelf verbouwen en, moeten worden om er super slank en fit si uit te zien. De, de siliconen moeten er met kilo's tegelijk tegenaan geknald worden. En, zo. en zij zei ook van, ja, maar, uh, mm -hmm. mijn dochtertje, die is 12, En die kijkt naar al die, uh, naar al die beauty filmpjes en zo. Ze mm -hmm. zei ook van, ja... Uh, maar die krijgen een totaal verkeerd beeld, weet je wel? Die, die praten nooit meer over, over, over wat ze wil worden of dingen die ze later wil doen met hun leven. Die praten alleen maar over zo slank mogelijk zijn en, en, en ze uh, volle lippen en grote borsten willen hebben. En weet ik veel, weet je wel? Maar die hebben het nooit meer over. Ze zeggen, vroeger had ze altijd over wou ze dierenarts worden en wou ze met dieren werken en ze wou dit doen en ze wou dat doen en ze wou. Ja, dat land en dit land, ze hebben ze nooit meer over. Ze hebben het alleen maar over, hoe, over uiterlijkheid. Dus ze zeggen, daar ben je echt doodziek van. Ja. En aan alle, aan alle kanten, hè, YouTube, tv, bladen, op school, aan alle kanten wordt word ze ermee ja, gebombardeerd, zeg maar. Best, best wel triest daar. Ik vind dat ze op een hele agressieve manier, heel agressief, eh, campagne tegen moeten voeren. Dat is nou, ik zal niet zeggen met geweld, maar, maar flink uh, onder druk zetten. En elke keer op de huid zitten, hè? constant, 24 uur per dag. Dan mogen ze maar heel extreem hard aanpakken. Dat soort achterlijke dingen. We moeten een kind van 12 naar nou, mijn botox. Jeetje, Mino. Ik vind het gewoon ziek hè, dat ze dat doen. <coughs> ik vind het eigenlijk nog erger dan, uh, dan de ergste misdrijven. Uh, een van de zwaarste misdrijven vind ik. En het is nog uh, een rotzooi, ook alles wat je in je lichaam spuit. het hoort er niet in, gewoon klaar. Ja, maar je, kun, je kunt zien hoe zo'n zo mokkel die dat dan gebruikt. Hè. Dus, die was zelf van al 27, die dat filmpje maakt. En die gebruikt het dan ook, weet je wel. Maar die, die, die, die, die praten dan over alsof het is je tanden poetsen. Nee, bij mijn eigen. Je, je spuit iets in je eigen lijf, chemicale rotzooi. Hmm. Waarvan, waarvan de, de werkingen en wat het hmm. over tien jaar in je lijf gaat doen, nog helemaal niet bekend zijn. Zeg maar. Hè? Dat kunnen wij ah, met z'n was... allen betalen via, de, via je ook zorgverzekeraar. Dat, ja, ja. Uh, ook, ook dat, maar ook gewoon het feit dat, dat... Waarom zou je in een gezond lichaam gaan lopen, klootviolen... Weet je wat ze met, moeten doen, hè? Met, met, met chemicaliën waarvan je, je eigen... We, ja, weet, we. je, weet je wat ze moeten doen, hè, met die zorgverzekeringen? moest het zo doen, als je het aan jezelf te danken hebt. Ook, ook roken en drinken, net zo goed. Uh, als je ziek wordt uh, door eigen toedoen, krijg je geen cent betaald. Klaar. Moet nou, je zelf het, betalen. Ik, ik, ik vind het bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld uh, een zuip als een dolle, je bent hm. iedere dag stom dronken. En uh, na uh, tien jaar is je leven naar de kloten. Dan vind ik dat, je moet uh, zelf dat de ziekenhuis en de zorgverzekering best mag zeggen van, nou, u komt niet in aanmerking voor een nieuwe leven. Ja, of, heeft, ja, of u... betalen, of, of uh, mij stoppen, of, uh, of, of gewoon uh, werpen je niet. Want, want dan staan er mensen op de trans transplantatielijst die niet gedronken hebben, die hun hele leven gewoon normaal geleefd hebben, mm. zeg maar, hè, mm. op, af en toe een glaasje maar. En die, die worden dan misschien overgeslagen en dan wordt zo'n zuivelad met spoed geholpen. Dan denk mij ja. maar, van, ja, dikke lul. Ga maar lekker de hebt, paard, paard. Je hebt een vrijwillig naar de klanten Dus uh, uh, waarom zouden we jou moeten helpen? Het is jouw keuze, Op het moment ja. dat jij ging drinken. Of, uh, met, ja, maar dan heel komen erg, die correcten correcte weer. Die komen weer uh, met argumenten van ja. ja, maar altijd moeilijk leven, dit of dat. Dan, ga, dan moet je hulp zoeken. Dan moet je niet in de fles gaan uh, of in andere dingen gaan zoeken. Want dat helpt niet, het is maar tijdelijk, uh, tijdelijk. En als het uitgewerkt is, dan is, is, is het uh, probleem, moet je uh, uh, hulp voor zoeken, professionele hulp. En niet in de drank of, of op, weet, weet ik veel, mee. of wat troep. Uh, kijk, ik lust uh, lus, uh, ook hoor, daar gaat niet om. Ja, maar als ik het al mijn leven krijg, dan heb ik het allemaal mezelf te danken, simpel. Ah. Dat geldt ook voor het roken. Dat weet ik ook. Dus, uh, ah. Ik heb een stukje gelezen op Facebook, uh, ze hebben ontdekt, mogelijk, er zijn, er zijn twee uh, onderzoeken geweest over uh, um, dat je ziel blijft voortbestaan, uh, maar uh, dat die teruggaat naar de, het universum, mm. hebben ze mogelijk ontdekt. Mm. Universum, ja alles komt natuurlijk uit het universum in principe, eigenlijk. Want het leven is ook ontstaan door uh, ja, dat, dat daar iets uh, op aarde terecht kwam. En ineens uh, ja, een bepaalde uh, chemische reactie uh, uh, geeft. Dat het leven door is ontstaan. Dus daarom lijkt het me uh, vrij logisch dat, dat niet alleen de aarde de enige is waar leven is. Het is misschien, ja, de zo'n planeet moet natuurlijk ook gunstig staan. Natuurlijk, hè. En dat soort dingen. Ja. Ik heb altijd een vrij simpele uitleg. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, zelf, ik zelf geloof wel in een, in een vorm van reincarnatie. En dan zeg ik als, als iemand dan tegen mij zegt van joh uh, reincarnatie bestaat toch helemaal niet, dan zeg ik altijd tegen die persoon waar was jij voor je geboorte? Ja, dan was je toch moet je toch je moet toch ergens vandaan komen. Voor je geboorte was je, ge... nou, dan zeg ik altijd, en dan zeggen ze altijd van, ja, ja dat weet ik niet. Dan zeg ik, nou simpel, voor je geboorte was je dood. Ja, eigenlijk wel. En dan was, was, was, je, was je gewoon exact hetzelfde als dood. Zeg, en nu leef je in één keer, en, en ben je toch ook ergens vandaan gekomen? Dus ja. waarom zou dat de volgende keer dan niet zo gaan. Ja, misschien kom je er wel uit weer eens terug. En misschien een en ik, plek. Ik, ik, ik denk ook dat er bij een hoop mensen, vaak ook wel, bij sommigen niet, maar bij een hoop mensen ook wel, dat er vaak wel iets... Uh, iets blijft hangen uit een vorig leven. Bijvoorbeeld een bepaalde interesse. Of uh, een bepaalde voorkeur. Of, of hobby. Of Ni Ni ik, niks is onmogelijk. Het uh, is bijvoorbeeld... Uh, nou, als ik naar mezelf kijk... Ik, ik heb wel een interesse in, in, in, in... Alles rond het jaartal 1920. Hè, hoe de mensen toen leefden. De muziek van die tijd. Uh, hè, de, de, de, het begin van... Dat mensen begonnen aan het bouwen van auto's, of in ieder geval koetsen, dat soort dingen, zo, weet je wel. En dan denk ik bij mij van, ja, hoe kan het dat ik mij daarvoor interesseer, terwijl ik in die tijd nooit geleefd heb? Ja. Dan, heb ik het, dan heb ik het idee, dat is, dat is gewoon iets, een stukje energie, dat is overgebleven uit een vorige leven, dat, in, dat ik toen in die tijd wel geleefd heb. Zeg maar, dat is gewoon per ongeluk meegekomen, dat is per ongeluk overgebleven, dat is blijven hangen, zeg maar. Nou, dat zou wel uh, heel goed zijn. Je, je ziet bijvoorbeeld mogelijke. ook kinder, hele jonge kinderen... die bijvoorbeeld helemaal gek zijn van de muziek van Elvis Presley. Terwijl ze die nooit hebben meegemaakt. Terwijl bijvoorbeeld de ouders het niet draaien. De ouders draaien het niet. En, en, en, uh, en zo in één keer... Ja, dat kind vindt, vindt die muziek op YouTube of wat dan ook... en die wordt er helemaal fan van. Ik heb dan altijd zoiets van... Dat ja, komt. weet je, dat is toch een stukje vorig leven wat weer terugkomt. Maar <coughs> nou, dat zou best... Uh... Zou best eens kunnen, ja. Want er zijn zo gigantisch veel mensen op aarde. En de ja. een houdt wel van zuurkool. En de ander houdt niet van zuurkool. Ja. He? Ik bedoel, op een gegeven moment, je ja, hebt toch een persoonlijk karakter. Maar jouw voorkeuren voor bepaalde dingen moet toch ergens vandaan komen. Ja. komt ergens vandaan, ja Dus daar heb ik zoiets van, ja, waar... waar ja, iedereen is uniek. Dus, dus waar, waar, waar komt het dan vandaan uh, dat je van bepaalde dingen wel of niet houdt? Uh. Ja, het moet ergens vandaan komen. Nou, ik was vroeger als kind bijvoorbeeld gek op de Beatles naar nou, mijn vriendjes die interesseerden en dat ze zich geen moer. Maar ja, ik had natuurlijk ook uh, een paar broers die ouder zijn, als ik drie broers die ouder zijn. En vooral mijn oudste broer. Uh, plaats van de Beatles, van de Stones, de Kings en noem maar op, de hoe en zo, dat was je ook helemaal wild van. En ja, ik vond dat wel gaaf allemaal en nog steeds trouwens. En uh, ja, uh, ja, natuurlijk was er ook wel muziek van voor mijn tijd. Uh, maar ja, <coughs> ik, uh, wat ik wel, wel interessant vind is uh, 17e eeuw en zo, vind ik wel. Uh, interessant toen, toen Nederland nog een zeevarende natie was, zeg maar. Dat vind ik allemaal wel spannend en zo. Maar ja, tegenwoordig moet je ook oppassen, want ja dan heb je weer van die mensen die zeggen ja, de kolonisatie en zo, maar hallo, Nederland was ten eerste niet het enige land. En zeker het Westen niet, want er waren landen die veel, veel die jaren daarvoor al Eeuwen daarvoor al uh, dat soort dingen deden, slavernij en zo. Maar ik vind gewoon uh, buiten dat dan uh, vind ik de 17e heel wel heel interessant, weet je. Al die mooie kleren die ze toen droegen En uh, ja, die, uh, die bouwwerken uh, vind ik mooi ook uit die tijd, weet je. Die, uh, die huizen die gebouwd werden. Uh, en uh, ja... En natuurlijk was er in die tijd ook wel een boel armoede, Maar ja, dat is van alle tijden geweest. Want het is pas uh, eigenlijk sinds uh, um, de jaren zestig zo'n beetje... Nederland eenmaal in opbouw was. Zo na de oorlog uh, is het voor het eerst in de geschiedenis... dat Jan de Arbeider het ook goed ging krijgen eindelijk. En daar hebben ze jaren van gedroomd, even zelfs. En... Uh, ja. En in plaats dat men dankbaar is, nee, dan gaan ze allemaal oude koeien uit de sloot halen. En dan denk ik, jongens, jongens, wees blij dat je het goed hebt, man. Weet je? Ja, toch? Ja, dat is uh, heel apart. Is, uh, ik, ik zag dat in, in, uh, in, in Nederland, dat uh, stichting Brein die, die filmrechter en zo, die had een Nederlander aangeklaagd en een boete gegeven van... 4800 euro voor het, uh, het uploaden, dus het ergens neerzetten op de website van een televisieserie. Oh? En wat was er voor een televisieserie dan? Dat staat er niet bij. Hmm. Maar ze hadden die gozer een boete gegeven van 4800. Dat betekent dat ze nu niet meer de grote sites alleen aanpakken zijn, maar dat ze ook de kleine, ja, de, gewoon de gebruikers gaan. Uh, ja, ja. Ga je dus boetes, boetes krijgen voor het downloaden van, van films en muziek? Nou, ik heb uh, vanmiddag zag ik nog een heleboel oude Nederlandse speelfilms, helemaal compleet terug, uit. De Inbreker, noem maar op. En die dan, kan je helemaal bekijken op YouTube, van A tot Z. Nederlandse speelfilms zijn nog prima beeldkwaliteit ook, oké. Okay. En ik denk, hé. Oh. Hey, en ik denk, ik krijg nou wat Turks uit en de Inbreker en nog een paar van die Nederlandse films uit de jaren zeventig of zo. En ik denk, oh, dat is interessant. En ik kan je gewoon bekijken. <laughs> ik denk, ja, dat is wel leuk natuurlijk. Hè? Dus je hebt tegenwoordig helemaal geen tv meer nodig. Je hoeft alleen maar internetverbinding te hebben, een computer. Je daughter, uh, sluit hem aan op zo'n zo flatscreen, zo'n uh, groot scherm. En je bent klaar. Je hebt helemaal geen televisie nodig. En geen telefoon ook. Dat is allemaal bullshit. Als je, je computer hebt, heb je alles al. En het scheelt je bakken geld. Want dat kost een internetverbinding per maand minimaal. Twee tientjes. Laten nou, we zeggen 30 euro als je een beetje snelle verbinding wil. <kijf> nou, dan kun je die kabel. Uh, die, uh, ja, die kabel uh, wel uh, de raad gooien hoor. Althans, de televisie dan. Dan zeg je, neem je gewoon een. Uh, Internetabonnementen, je bent klaar, je hebt alles. Ja, nou ja, als ik alleen had gewoond had ik zo mijn kabel de deur uitgegooid. Ja, als ik zo weg heb, ik kocht wel een grote televisie en dan mijn computer erop voor de, voor de films of wat dan ook. Zo dus nou kun je het toch wel zien via dinges. Nou, want dat scheelt je zeker wel, wel 50 euro een maand hoor. Dat hou je zo even in je zak. Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik zijn handig eh. ja, heb. Ja, ik wissel wel eens af. Hè. <kijkt> ik kijk ook wel eens naar RTL nieuws of naar uh, dingen. Of uh, ja, ik zie wel eens op internet nog wel eens nieuws wat je hier dan niet op de mainstream ziet. Dus eh... Uh, dan wil ik ook nog wel eens uh, luisteren en kijken. Dus eh... Uh, Vandaag was het Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen. Tegen de wind in fietsen. <laughs> ja. ja. Met windkracht 9. Kanonnen. Ja, dat doen ze altijd op de afsluitdijk, hè? Ja, ja. Op de Oosterscheldekering. keren. Ja. ja. Daar doen ze dat. En Nederlands kampioenschap. Ja, dat heb ik al eens één keer eerder gedaan, hè, geloof ik? Ja, ja, ja. Dat doen ze al, geloof ik, drie, vier jaar of zoiets. Hè. Tegen de wind in fietsen. Poeh. Nou, tegen de wind in dat lijkt me spannend. Ja, dat lijkt me heel erg lang en, en dan het liefst een boot zonder punt, want de komen we gewoon een vlakke kant, dat het nog moeilijker is om vooruit te komen. En dat dan de, aan de achterkant, uh, dat er een sleepboot uh, uh, nog eens een keer flink aan je trekt. En dan moet je je dan te tegen de wind in roeien ofzo. <lacht> En dan nog eens een keer tegen de stroom in. Dat ook nog. Daar kan je ook spierballen van. Ja. Hoe kom ik toch aan die gele knieën? Ja, dat heb je als je tegen de wind in pist. Ik zie dat in Italië, als je als jonge stelletje aan kinderen wilt beginnen, dat je een gratis hotel overnachting krijgt. Wat zeg je? Een gratis hotel overnachting? Ja, als je aan kinderen begint. Oh, oh. Ja, dat mogen ze hier dan ook wel eens doen. Maar ja, legt er Wie, wie die kindertjes. Uh... <laughs> Natuurlijk hè. <laughs> en in Alaska waren twee elanden gevonden. Die met elkaar aan het knokken waren en dat, was het, dat duurde zo lang dat geweien aan elkaar vastgevroren waren. Zo. Ja. En toen gingen ze dood. Ja, in een heel, heel eng iets. In een Amerikaans laboratorium hebben ze, uh, hebben ze in de Universiteit van Stanford erin geslaagd om met een laser de hersenen van muizen te sturen. Dat is eng. Met laser. Ja, met een bepaald soort laser konden ze de, de muis laten doen dan wat, wat ze wouden. Dat klinkt eng. Ja, dat klinkt heel eng dat ze met dat soort dingen bezig zijn. Ja, wat moeten ze ermee, joh. Voor ja. mij... De... Nou, ik weet, ik weet wel wat ze doen. Me, ja, mee mensen, mensen ermee... Mensen besturen, ja. Ja, de, de kleren voor ze. Hm. Dan krijg je een massale opstand op een gegeven moment. Dan heb je dan zeg maar, net zoiets als George Orwell, dat verhaal, 1984. En op een gegeven moment, ja, mensen worden allemaal uh, als uh, we, uh, willoze wezens... Uh, uh, uh, uh, ja, aan zo'n slavenwerk te doen. En op een gegeven moment komen ze in opstand, zijn ze het zat. Ze steeds in de gaten worden gehouden en al die garen. Ja, komen ze mass massaal in opstand... Hetzelfde geloof als met die zorgrobots. Robots in de zorg. Maar dat zie je weer, hè? de gewone mensen op, op de werkvloer willen ze dan vervangen door machines. Hè? Mm -hmm. Maar die dikke managers en directeuren van die organisaties, die blijven allemaal lekker boven uh, in een dikke stoel hangen en een beetje sigaren paffen en uh, de winst een beetje onder elkaar verdelen. Terwijl op de, werk, op de werkvloer gaan ze dan uh, zoveel mogelijk robotiseren. Ja, dat lekker, is min mogelijk de, dat er nog minder mensen zijn. Ja, maar dan hebben ze helemaal geen menselijk contact. Want dan sta je daar in een machine te kletsen. Ja, maar dat interesseert die gasten toch niet. Ja. Ja, wat dat betreft, uh, je zou er bijna communist van worden. Echt waar. Uh, dan dus moeten ze die gasten die uh, zakken vullen helemaal kaal plukken. Dat ze zelfs de kleren die ze dragen uh, kwijt zijn. En dat ze zo op straat worden geschopt en laat ze maar verhongeren als straf. En dan mogen ze nergens, uh, dan worden ze uh, aan hun lot overgelaten en niemand mag ze helpen. Wie dat toch doet, die gaat hetzelfde lot ondergaan. Ja, ik ben keihard hoor, ik ben heel, wat dat betreft heel erg streng erin. Mensen die dat doen, dat vind ik zo walgelijk, ik vind die verdienen niet eens om een mens genoemd te worden. Ja, ik ben heel, heel radicaal in dat soort dingen hoor. Ik vind het zo uh, oneerlijk. Weet je, ze denken alleen maar aan zichzelf allemaal. En uh, ja, ik zag ook een filmpje op Facebook. Ik zag ik me ook groen en geel aan te erger. Er was een man die kreeg een elektrische aanval. En dan komt de gozer aanlopen. En niemand hielp die man. Hè? Iedereen die, die liep langs, die keek er al, maar ze deden niks. Toen komt er een gozer, die haalt zijn portemonnee uit zijn kontzak en, die loopt, en niemand doet er wat, niemand zegt er wat en die loopt zo duidelijk weg. En niemand greep in. Ik denk, nou, als ik het had gezien, had die vent een trap gegeven, die die, die die portemonnee pikte, nou, dat wil je niet weten. Maar daaraan zie je toch dat het zo'n zo individuele maatschappij is. Ja, daarom, want ik, ik ga er ook egoïstisch van worden. Vandaag morgen ga ik ook, zeg ik, ook bekijken, maar ik help uh, niemand meer. Maar ja, dat doe je niet. Want ja, ik ben natuurlijk niet zo opgevoed, maar goed. Maar ik ben in staat om dan ook te zeggen, zoek het maar lekker uit, weet je. Maar ja, andere mensen kunnen natuurlijk niks van doen. Als er iemand in nood zit, of ja, je, je kent die persoon niet, wat doe je, je gaat toch iemand helpen, lijkt me. Als iemand valt of wat dan ook, uh, nou moet ik wel zeggen, als, in de stad uh, gebeurt het nog wel eens dat er een fietser op zijn plaat gaat, op de Grote marktstraat. En dan uh, nou, lopen best wel mensen veel uh, die dan toeschieten om te helpen, dus uh, ik vind het hier in Nederland toch wel, wel meevallen hoor. Maar vaak in. Ik heb wel eens gezien, ook in, was in New York geloof ik. Er was iemand die lag op de grond. Die werd niet goed. En, en Iedereen liep gewoon door. Geen mens die, die uh, me hielp. Ik denk, wat is er voor een koude kille maatschappij, joh? Hé, hey, maar, maar toch, hè, nou, even, nou even over die, die Trump in Amerika, hè? Ja. Sinds dat hij gek daar uh, gekozen is om de komende president te worden. En uh, eerlijk gezegd, ik was het er dan mee eens. Uh, ik vond het prima. Maar goed, uh, zijn de beurzen gigantisch omhoog gegaan? Ja, vreemd hè? He? En, en, en, en het mooie is, hij zei: van, want het gaat steeds beter met de economie, sinds dat hij gauw is gekozen. En het allermooie is. vreemd van, zo. Hij had gezegd van. Ja, ik ga banen die uit Amerika weg zijn gegaan, naar China en al, al die landen, terughalen. Zo, ga ik weer terughalen. Nou, en Apple. Al, oh, en, en wacht even, wacht even. Ja? Al die Hillary-aanhangers en al die, die linkse, die speciale sneeuwvlokjes en zo, die zijn allemaal, en dat gaat toch niet gebeuren en dat kan niet, en bla bla bla. En wat maakt Apple vandaag bekend? We gaan onze productie terughalen naar Amerika. Ja, mooi hè? Ga hebben ze. Gaan, ze, gaan al die Hillary-fans nu even op, op de straat op van sorry, met grote spandoeken, sorry meneer Trump, we hadden het niet zo bedoeld. Ja, ja. Gaan ze nou toegeven dat ze het fout hebben? Gaan ze nou zo eerlijk zijn en, en he, van ja, die gozer doet het eigenlijk best wel goed. De economie gaat omhoog, uh, Apple kondigt van aan zijn iPhone-productie terug naar Amerika toe te halen vanuit China en die kan dan daar zo. Moeten wij ook doen. Philips terughalen, DAF weer terug. Dan hebben we hebben hier wel een DAF-fabriek, maar die is niet meer van Nederland. Is dat is toch waanzin? Uh, alles terughalen. KLM moet KTN, Nederlands worden. KLM is niet meer van Nederland. Philips is niet meer van Nederland. Ja, DAF is niet meer van Nederland. is niet meer van Nederland. Philips is nog wel van Nederland, alleen ze hebben al de productie naar het buitenland verplaatst ah, dan, dan ben je niet Nederlands meer. Maar uh, ja, in principe niet. Nee, maar het gaat wel in Nederlandse zakken, van die rijke stinkers. En dat weer wel. Ik vind het schitterend. Maar uh, ik hoop dat, uh, dat Europa het ook gaat doen. Al, alle Europese bedrijven, allemaal terugtrekken. We hebben niks met de rest van de wereld te maken. Wij zijn Europa en de rest zoeken het lekker uit. Ze moeten zelf voor werk zorgen. Waarom moet het Westen? Want het valt me wel op. Door het Westen is de wereld gemoderniseerd. De rest, wat doen die? Geen flikker. Ja? Die doen helemaal niks. Ze hebben een eigen bevolking verhongeren. Ze zijn zo corrupt als de pest. Zeker Afrika al helemaal. Ze hebben nog nooit wat bereikt daar. Ze hebben alleen maar oorlogen en ellende. Weet je, ze kennen niks. Ze zijn zo dom als ik weet niet wat daar. Ze kunnen alleen maar oorlogen voeren daar. En ze komen, de boel kaalvereten. En, euh, en ze hebben nog nooit wat uitgevonden, dit en dat. Ja, de Chinezen dan natuurlijk wel. En de Chinezen en de Europeanen zijn zo'n beetje de enige die de wereld gemoderniseerd hebben. De rest, die brengt ons alleen maar terug naar het stenen tijdperk. Ja. En dan zijn er misschien mensen boos op, nou houdt van, juist net de bedoeling, klootzakken. Maar goed, euh, daar heb ik niks mee te maken. Ja, toch? Nee, het is toch zo ja. niet dat ik me superieur voel, allemaal niet. Maar je moet zelf, je moet, voor je, je moet jezelf... Je moet niet alles van een ander afhangen. Want dan gaan ze de baas over je spelen. Dan zeggen ze ja, leuk. Maar dan wil ik er wat voor terug. Ja, en dan worden ze boos als dat dan ook gebeurt. Ja, dan moet je eigenlijk ook uh, niet afhankelijk opstellen. Ja. Toch? En dan gaan ze weer allerlei dingen. Want dat is gewoon jaloezie. Hè? Want dat zie ik ook. Al die toestanden wat de laatste tijd aan de hand is. Met die zwarte piet en maar Het Is gewoon puur jaloezie. Ze zijn gewoon jaloers. Ik zeg zo mensen, jullie kunnen het zelf ook. Jullie zijn toch niet achterlijk? Ik bedoel, uh, jullie zijn niks minder als wij. Doe het zelf lekker. En we willen jullie wel helpen. Maar we gaan niet lopen schelden op ons. Nee. Want ik ben er helemaal klaar mee hoor. Met die hele toestand. En uh, ja, ik vind ze van links tot rechts allemaal niks eigenlijk. Want ik vind één vies politiek spelletje. Want uh, openlijk... Op de televisie lopen ze te ruzieën en achter de schermen zitten ze een biertje met elkaar te drinken. Dan heb ik zoiets van, ja doei, zoek het lekker uit. <laughs> ja toch, weet je wat we moeten doen? We moeten ons afstand nemen van de politiek. Mensen moeten elkaar gewoon helpen, gewoon op een lokaal niveau. Mensen moeten elkaar helpen in de buurt in de straat. Uh, noem maar op, weet je. En ons distancieren van uh, al die klojo's die hun zakken vullen. En uh, noem maar op. En uh, ja, wat dingen ook zijn. Als ook een Amerikanen, dat ik weet dat filmpje ook geplaatst hebt. Die zegt, koop lokale waar. Koop niks uit het buitenland of zo. Koop alles uit de, het liefst uit de regio. Dat is goed voor de boeren in, in de omgeving van de stad. De streek waar je woont. De lokale economie. Daar moet je je cent in investeren. En de restjes die moeten het ook zo doen. En dan komt het allemaal wel goed. Want dan ben je niet meer afhankelijk van één grote partij. Snap je? Ik heb liever honderd kleine winkeliertjes die een brood verdienen. Dan één Albert Heijn filiaal. Waarvan alleen de directeur zijn zakken vult landelijk. En kijk die mensen die Albert Heijn werken. Kunnen ook in een winkel. Een eigen winkel beginnen. En dan verdienen ze nog meer ook. Dus heb je twee vliegen in één klap. Toch? Ja, het is toch belachelijk dat je, ja. die ga, dat je die kant op gaat, waar ze in Amerika ook op gaan. Dat je gewoon een volledige baan hebt, straks 40 uur de week. En dat je dan s'avonds verder naar de voedselbank toe moet om eten te halen. Ja, dat is te gek van woorden. Omdat je baan niet eens genoeg geld verdient. Dat is te gek van woorden. Ja, maar dat, dat, dat is de kant die de regering opstuurt. En daar moet je gewoon zelf wat aan doen. Zo is het gewoon. Ja, en dan hebben ze ook nog van uh, AFA, Antifascistische Actie, hebben ze, ze demonstreren. Nou, mocht dat dan feit ook wel. Maar ze wilden een gezichtsbedekking zoals zonnebrillen en bivakmutsen en sjaals voor hun gezicht. De politie verzocht om dat af te doen, maar dat wouden ze niet. Toen gingen ze met vuurwerk gooien en met stenen. En ik denk, nou zie je, we hebben zo'n grote bek over andere groepen, maar... Nou ja, en, en ze demonstreerden juist tegen dat de politie vinden ze gewelddadig Nou Als je vergelijkt met de Amerikaanse politie of met hier, dat is ook een helemaal breed verschil. Hier word je nog netjes aangesproken voor, uh, op je gedrag. Daar trekken ze graag een pistool van, nou ah, je auto uit, heb handen op het dak. Huppatee, uh, en hier vragen ze nog netjes meneer, wilt u even uw motor uitzetten? En, uh, en dan groeten ze je nog een goedemiddag meneer. Maar eh, en wat hebben ze het over hier, jongens, ik denk. Eh, en die zwarte pieten demonstratie, anti-zwarte pieten demonstratie in Leiden, dat waren allemaal blanke. Er zat niet één bruintje tussen. Niet één. Allemaal blanke. Dat zijn, dat zijn allemaal speciale sneeuwflokken. En er was een gozer die had zo'n uh, zo smartphone, die heb uh, de hele optocht gefilmd. Uh, een paar uur achter elkaar. En nog live gestreamd ook. En daar uh, heb ik stukjes van bekeken. Nou, en daar je mensen ook schande. Hè? En zijn nog blanke ook. Die, kijk, als het nou nog zwarte mensen zijn, kan ik me dan nog begrijpen. Maar het zijn potverdomme allemaal blanke. En uh, ja, jullie zijn racisten, dit en dat. En toen riep iedereen, en uh, ze werden overstemd. Iedereen riep zwart piet. Zwart te piet. Zwarte... En ze, ze waren helemaal overstemd. Nou, prachtig zoals die afgingen zeg. Heerlijk. Ja. Het is triest volk, joh. Het is gewoon een tries. Dat, dat is van mijn volk wat niks te doen heeft. Nou, weet je wat, dus, weet je? En, en, en zo, zo hoeven van mij nou ook allemaal niet meer, weet je? Ik heb het allemaal gehad met deze klote wereld. Ik ben wel eens af en toe. Heb ik wel eens zo'n. Eh, misschien ga ik wel eens een keer een eind aan maken. Want eh, ja. Als we dat nou met z'n allen doen. Dan hebben ze van ons, dan hebben ze van is. ja, ja, en dan zei we, ja kijk, als ik me doodzuip, dan, dan, ja. kan, dan kunnen ze me, kunnen ze me in ieder geval niet, niet de kosten voor laten draaien, dan, dan laat ik de maatschappij daarvoor opdraaien, omdat ze zo kinderachtig doen, ja. Ja, ja zolang je nog maar ik, ik ben er al lang niet van plan om eruit te stappen hoor, ja, maar je moet is. er niet gek van op kijken als ik het ooit doe, want dan uh, af en toe ik dan, niet... dan heb ik wel eens de neiging van, het hoeft van mij niet meer, weet je. Ik heb, ik heb wel gezegd, ik ga never nooit een bejaardig huizen. Oh nee, dan, dan spring ik echt dat raam uit. Ik ga never nooit met Piara's in. en dan eigenlijk dezelfde Nee, waarom, dat, dan, dan uh, dat, dat wil ik ook dat niet. Is zo, ik heb mijn oma gezien in Piara's. Dat is zo mens onteerend. Ik wil gewoon een nummer, een, een ding. Die mensen er, hebben dan. potverdorie ons land opgebouwd na de oorlog. En ik kruis ze, ze nog stank voor Ja. De manier waar ze daar met mensen omgaan. Oh, mens Nee, uh, Dat doe ik nooit meer mee te maken. Dat, uh, maar als doet. ze mij dat aandoen, dan uh, sla ik de hand aan mezelf. En, en waar ze bij staan, hè? Dat, dat ze nog een trauma ervan overhouden ook. Dat is ook zo. Ik hoop dat je dat je leven meekrijgt, mee Of straf. Nou, mix je nog wat muziek uh, doorheen? En nee. Of, of, ja, nee, ja, nee, dat, dat lukt, uur, lukt uur, momenteel even niet. niet. <laughs> dus uh, dan moeten we zelf maar een liedje zingen met z'n tweeën. No. Nou, ja, wat zullen we zingen? Ja, een virtual DJ, hè? Ja. Sint Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Wafelpiet. En jij hebt ook een bierpiet, hè? Bierpiet, dat is een leuke piet. Maar hij is wel bruin, want dat moet wel, want het flesje is ook bruin. Oh nee, tegenwoordig is het groen, hè? Nou, groen dan. Dan is hij zeker ziek. Ja, waarschijnlijk is hij misselijk geworden. Is misselijk. Het is hij groen geworden. Godverdamme! Ja, kijk, in het buitenland zijn die eindige al, al, al even groen. Alleen in ja. Nederland zijn ze bruin. En toen dachten ze, nou ja, weet je wat, we willen ook interessant uh, gaan doen. We doen ze maar groen. Dat komt, uh, ze zijn groen omdat uh, dat die merken, bepaalde merken, Heineken en tegenwoordig ook. Dat zijn in, in, hier in Nederland is het gewoon paardseik, Maar in, in, uh, in het buitenland vinden ze dat premium merken. Dat zijn duurdere merken. En de gewone bieren daar hebben allemaal. In Amerika bijvoorbeeld de gewone standaardbeertjes. Hebben allemaal een bruine fles. Maar de duurdere merken hebben daar allemaal een groene fles. Okay. En daarom, en een Heineken is in Amerika vrij duur. Als je in een bar in Amerika een Heineken bestelt. Dan kijkt iedereen je aan zo. Want nou, die hebt geld. Uh, Oké. Okay. Terwijl hier niks bijzonders is. Nee, dat is het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, en, mm. maar ook dat idee, zeg maar, ik denk, ik denk ook dat het, het zal waarschijnlijk wel goedkoper zijn, weet je wel? Als je alles moet je zo voor, flesjes in zoveel flesjes in groen, dan dus oh, zeg ik, ah, weet je wat, voor de hele wereld, alles in het groen, dat scheelt ons weer een bak met geld. Mm. Maar het is een beste fabriek, eigenlijk hoor. Wow. Ja. En die maken een hoop verschillende bieren. Ja. ja heel veel. Maar dat doet Golz ook. En dat doet Inbev ook. En al die andere en zo allemaal. Dus dat betreft, er is een hoop keuze. Op het moment is het natuurlijk nog de bombiertijd een beetje. Ja. Ik denk dat het wel dat er meer speciaal biertjes. Je ziet, eigenlijk in die biermarkt zie je twee trends. Uh, Aan de ene kant heel veel naar de goedkope grote, naar de goedkope, grote blikken. Hè. Lidl, al die. Uh, Rimbo misschien ook wel zo. En aan de andere kant zie je dat er weer heel veel speciaal biertjes zijn. Ik vind alleen die, eh. Uh... Hoe heet dat nou ook? Ik weet niet meer hoe dat heet. Maar ja, goed, een of ander merk, dat vind ik niet te drinken. Jech. Yeah. Soteltoop. Uh, nou, nee, ja, nou die is juist heel goed, dus. ondanks dat die goedkoop is. Maar. Uh... Ik vind ze, uh... Ik vind ze hartstikke lekker Oké. Okay. en uh, nou is het een van de uh, goedkope merken, ja ik weet je als het niet lekker is dan hoef ik het ook niet hoor, dan betaal ik liever een paar dubbeltjes meer ja. het moet wel smaken, het is niet zo van als er maar alcohol in zit, want al zit er alcohol in als het niet te zuip is hoef ik het niet, <laughs> dan neem ik liever een ja. paar koffie ik vind vaak die dure biertjes, die ook een beetje donkerder zijn qua kleur, zeg maar. Donkerrood uh, tegen zwart, die vind ik lekkerder dan die hele lichte. Mm -hmm. Ik hou wel van een beetje meer kakao, Maar dat is uh, apart, want uh, hetzelfde met uh, chocolade. Ik vond vroeger van melk chocolade heel lekker. En nu juist puur chocolade. Mm -hmm. Hoe meer cacao, hoe, meer hoe hoger het cacao-gehalte, hoe lekkerder dan ik het vind, zeg maar. Hetzelfde ja, ja. met kaas, ja. uh, vroeger wou ik man, nou nog wel eens uh, uh, extra belegen of oude kaas, maar tegenwoordig is het allemaal uh, prima donna, old Amsterdam, uh, over, overjarig, uh, noem maar op, weet je hoor. allemaal hele oude kaas. Kaas is lekker als hij zo oud is dat hij vanzelf je mond in loopt. <lacht> Levende kaas, met pootjes. <lacht> dat ja, is dat de paddenstoelen erop groeien. Ja, ja. Je, je ziet ze groeien. Ja, het is wel een hele paddenstoel? En dan, en dan neem je zo'n hapje en dan proef je zo'n zo muffige, vochtige kelder smaak ja. En dan uh, zo'n smaak zeg maar. En dan voel je je maag dan kroelen, kroelen, kruipen, rommelen, borrelen. En, en, en dan ineens moet je hartstikke naar de wc. En dan laat ja. je je eigen heerlijk gaan en hoor je... Wow. En, en, en, en dan kom je terug en dan denk gewoon weer En dat is zo ontspannen joh, zo met je benen gestrekt zo op die pot. hoor. Woep. En dan ontspant zo heerlijk. heerlijk. Daarvoor neem altijd een kussentje mee naar de wc. En een boek. En een boek van Willem de Ridder. Is het is niks lekker dan Le ik uh, Een handboek voor uh, spiegelologie. Handboek voor spiegelologie. Ik ja, gaat het schijnt een stuk sneller. Achtste druk. <laughs> en als er wc-papier op is, dan veeg je daar je kont mee af. <laughs> ooh, koop je gewoon een nieuw boek. Ja, dan verdient Kort Willem ook niet. nog eens wat. <laughs> ja, dan kopen ze de mensen nog eens een keer wat. Ja hoor. De Irakese zie ook wel de dus straatstenen kwijt. is <laughs> een leuk boek hoor. Ik ben hem aan het lezen. Ja. Het is een leuk boek, echt waar. Bestel bij het universum. Nou, doe mij maar een patatje met frikandelletje mayo. Uh, ja. Ja, zoiets. Nee. Ik ga met de hond okay. uit. Ja. Het is uh, de week van de vroege dienst. Dus uh, ik ga lekker slapen. En, Nou uh, ja. Doei! Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Ja, ja jij ook. En uh, nou ja, ik kan later nog even doorgaan. hè? Ja, ja, hey. ik zie je. Oei, nou luisteraarsjes, dat was uh, onze vriend Jacco weer. Hè? Nou, ja, het... Uh... Ja, oké, okay. zondagavond, 20 november 2016. En uh, ja, we zijn weer, weer eens terug. Uh, even geen muziek dit keer, dat komt volgende keer wel goed. We de boer helemaal opnieuw installeren. En dan komt dat allemaal weer we helemaal goed. Mensen bedankt voor het luisteren. Ik zou graag zeggen: tot de volgende keer. Bye.